De ChristenUnie wil net als de FNV dat het plan om de WW-duur te verkorten van tafel gaat. De presidentsverkiezingen in Kenia zijn toch weer gewelddadig verlopen. In de kuststrook pleegden gewapende rebellen aanslagen op politiebureaus, waarbij 19 mensen om het leven kwamen. In Carissa, bij de grens met Somalië, bestormden gewapende mannen twee stembureaus. De presidentskandidaten, premier Odinga en vicepremier Kenyatta, hebben het geweld veroordeeld. Intussen zijn alle stemlokalen gesloten en worden de stemmen geteld. Bij gevechten tussen de politie en demonstranten in de Egyptische stad Port Said... zijn sinds gisteren drie politiemensen en drie burgers omgekomen. Zeker 500 mensen raakten gewond. Betogers staken vandaag het hoofdbureau van politie in brand. In Port Said is het sinds eind januari onrustig. Toen werden 21 mensen ter dood veroordeeld... voor de dodelijke rellen in het voetbalstadion van een jaar geleden. Een demonstrant die zichzelf twee weken geleden in Bulgarije in brand stak... is overleden aan zijn verwondingen. De 36-jarige man stak zichzelf in brand uit protest... tegen de hoge energieprijzen, de overheidscorruptie en de armoede. Twee anderen deden dat ook. Een van hen overleed al eerder. De derde leeft nog. Demonstranten hebben nieuwe protesten aangekondigd. Besmet veevoer uit Servië is ook in Nederland terechtgekomen. Volgens de voedsel- en warenautoriteit hebben vijf varkenshouders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 Een filiaal van McDonald's in Winterswijk is vanavond even gesloten geweest vanwege een dreiging met Antrax. Een vrouw meldde zich aan de balie van de McDonald's met een briefje waarin stond dat ze besmet was met mild vuur. De vrouw van rond de 60 is aangehouden. Ze maakte volgens de politie een verwarde indruk. Het weer vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen vol op zon. Het wordt zeer zacht met 10 graden op de wadden tot rond de 15 in het midden en zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.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 Met mijn familie vier ik altijd Pesach, het Joodse paasfeest. Dan herdenken we de uittocht uit Egypte. We verwensen de farao die het Joodse volk knechtte En we maken ons vrolijk over de tien plagen die het land teisterden. Zoals een sprinkhanenplaag. Vandaag is er een sprinkhanenplaag uitgebroken in Cairo. Dertig miljoen insecten zijn er neergestreken. Sorry, Egyptenaren, zo had ik het echt niet bedoeld. Een hele goede avond en welkom bij de maandagaflevering van Met het Oog op Morgen. Zonder Eva Jinek, ik moet haar bij u excuseren... maar met politiek, het menselijk lichaam, popmuziek, operetten en Maltese aardappeltjes We schakelen straks over naar Den Haag, waar ze aan de vooravond staan... van een kamerdebat over het polderoverleg. Maar ja, is dat nog wel zinnig nu er zoveel onrust is uitgebroken binnen de FNV... Een van de grootste wetenschappelijke doorbraken aller tijden wordt het genoemd. De biochemische routekaart van het lichaam. Gouden tijden voor Babyboomers, een nieuw album van David Bowie... en nu ook eentje van Jimi Hendrix, al is die dan ook al meer dan 40 jaar dood. Hij schreef operettes als die lustige witwe, had een Joodse vrouw... maar liet zich ook gebruiken door Joseph Goebbels en Adolf Hitler. Hoe opportunistisch was Frans Lehaar... En niet te vergeten, de Malta is weer in de aanbieding. Maar eerst het nieuws van vandaag: maandag 4 maart. De onderhandelingen over een sociaal akkoord kunnen beginnen. Nu ook de FNV heeft besloten om mee te praten, zitten alle partijen op één lijn. Nou ja, nog niet over wie met wie gaat praten, alleen over het punt dat er gesprekken komen. Wij willen niet praten over verslechteringen, maar we willen wel praten over verbeteringen. Ja, juist als het lastig is, dan kunnen werkgevers en werknemers en de overheid elkaar vinden. We gaan nu eerst met werkgevers om tafel. Daar zit het kabinet ook zeker direct nog niet bij. Mensen verliezen iedere dag hun baan. Uh, die verwachten ook dat we er wat aan doen. En dan zitten wij een beetje de zekerheid van die mensen ook nog weg te nemen. Dat hele ontslagverhaal, uh, dat vinden wij absoluut een verslechtering. En dat willen we niet. Je kunt niet zeggen dat kan van tafel. We hebben aangegeven er is mogelijkheid om te verzachten. Als dat is waar we uiteindelijk met elkaar uitkomen, dan is dat bespreekbaar. We kunnen niet langer wegkijken. Steeds meer Nederlandse kinderen groeien op in armoede. Daar heb je echt zin om te eten, maar dan heb je geen eten. En dan ga je honger hebben naar de school. Meer dan 350.000 kinderen leven in armoede. 500 van hun schreven kinderombudsman Mark Dullard... dat ze het niet makkelijk hebben. Is het huis wel verwarmd? Is er wel voldoende eten? Is er wel voldoende kleding? Dat zijn gewoon echt basisbenodigheden voor een kind... om normaal te kunnen leven. De armoede raakt niet alleen de maag, maar ook het imago van de kinderen... Dus zagen zeggen, ja, jij draagt hier broeken van 10 euro of je koopt van de markt. En ik draag hier een Gucci-jas, zeg maar. Soms vond ik het jammer, maar soms moest ik wel van huilen. Ja, hoe moet dat zonder Dolce Gabbana? De kinderombudsman gaat het allemaal onderzoeken. En hij gaat ook kijken hoe hij de problemen kan oplossen. Ik had bloedpropjes in beide longen. Waarbij mijn linkerlong aan de onderkant ook echt beschadigd is. De anticonceptiepil Diane 35 blijkt voor sommige gebruikers heel nare bijwerkingen te hebben. Mogelijk zijn er de afgelopen jaren tien vrouwen door overleden. Toch wordt de pil niet verboden. We willen het niet van de markt nemen omdat we denken dat er een kleine groep patiënten toch baat bij hebben. Met name patiënten met ernstige acne en ernstige andere huidaandoeningen. Maar voor nieuwe gebruikers zijn we op dit moment even pas op de plaats. De pil wordt al 25 jaar voorgeschreven. En het is raar dat er nu pas twijfels zijn ontstaan... vindt het college beoordeling geneesmiddelen. En eigenlijk heeft het voorval nu van, van die tien fatale meldingen... onze feiten ja, toch nog eens een keer met de neus op de feiten gedrukt... dat wij eigenlijk op dat punt de boel niet goed op orde hebben. En dan het weer. Volgens de kalender is het nog winter. Maar als je uit de wind zit en in de zon, leek het wel zomer. Dus sneeuw, we zwijgen, het vries niet meer. Het is vandaag gewoon... En één keer lente. 4 maart en ineens blijkt ons land toch niet in Siberië te liggen. Maar aan het strand. Morgen wordt eigenlijk gewoon nog een veel betere dag. Vooral omdat de temperatuur hoger gaat uitpakken. Die had heute middag op de Zankt Johanna Markt in Zabruk een En dat is natuurlijk gelijk een, een jas minder. En misschien wel korte mouwtjes en korte broeken weer. Eerst dacht je mooi weer, dus we dachten laten we naar het strand gaan. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Dat doet uh, wat rijtjes voor. Energie voor eh, na de winter. Dat is lekker. En er is dan lange rijen vandaag voor de stembureaus in Kenia. Gisteren hoorde u hem al, Jan Mulder, Europarlementariër voor de VVD... en waarnemer bij de verkiezingen. Goedenavond. Goedenavond. Wordt er op dit moment nog gestemd? Ik denk van niet, maar het zou best kunnen... want uh, de stembureaus die zouden sluiten om vijf uur. Maar de afspraak is dat als er dan nog rijen staan, dan moeten ze doorgaan. En er stonden hele lange rijen en ik weet niet hoe het overal in het land is. Heeft u als waarnemer onregelmatigheden kunnen waarnemen? Nee, We zijn met drie Europarlementariërs uh, op stap geweest in de Rift Valley. En dat is het gebied waar vijf jaar geleden de meeste onlusten uh, plaatsvonden. En er waren de meeste landkwesties en we hebben geen uh, spanning kunnen ontdekken. Het liep allemaal goed. Er zijn wel berichten van ongeregeldheden, bijvoorbeeld uh, aan de kust bij Mombasa... en aan de grens met Somalië. Daar zouden 19 mensen zijn omgekomen. Ja, dan denk je toch wel weer gelijk aan die onlusten van toen, hè? Ja, inderdaad. Maar het is, het is, Kenia is een groot land. Ik denk dat de kust ongeveer zoiets 600-700 kilometer van Europa is. En, en Garissa en al die gebieden die zijn nog veel verder weg. Dus je merkt het, ja, het is nog niet doorgedrongen bij, in, de, in het dichtstbevolkte deel van het land. En om niet al te somber te zijn, maar vijf jaar geleden braken die onlusten pas na de bekendmaking van de verkiezingen uit. Ja, dat is door de grote test. Op het ogenblik worden de stemmen geteld. Ik kreeg een half uurtje geleden, keek ik naar de televisie en toen waren er iets van 10% van de stemmen geteld. Dat is het cruciale punt. Als dat goed gaat, dan denk ik dat het ook goed gaat met de rest van de verkiezingen. Maar je kunt het niet weten, op dit moment is het meest cruciale punt, hoe gaat het tellen van de stemmen? Is er uh, iets te zeggen over wie die presidentsverkiezingen kan gaan winnen? Nou, het is op het ogenblik nog volkomen onduidelijk. Ik denk dat de laatste telling die ik zag op de televisie, met 10% van de stemmen geteld, uh, daar had meneer Ken Jabba een lichte voorsprong. maar... 10% is nog veel te vroeg om te zeggen. En ik, ik, ik zou er geen weddenschap op willen afsluiten op het ogenblik wie zal winnen. De uh, algemene mening is wel op de televisie vanavond in Kenia dat niemand een absolute meerderheid uh, zal krijgen. En dat betekent dat er weer een herstelling moet plaatsvinden binnen 30 dagen. In elk geval, voor zover u heeft kunnen waarnemen en uw collega's, is het rustig en ordentelijk gelopen. In die Gebieden waar wij geweest zijn, daar is het rustig. En Oudam doet De rest van Kenia is nog te vroeg om te zeggen: We krijgen daar morgen vroeg. Gaan we bijeenkomen met alle waarnemers uit heel Kenia. En dan zullen we kijken wat er gebeurd is. Ik dank u wel, Jan Mulder. Graag gedaan. En dan gaan we over op de krant van morgen, Jan van der Puttenlassen. De Volkskrant schrijft over de stappen van de Advocabo FNV tegen de vroegere top van Mea Vita. De bond stelt de top hoofdelijk aansprakelijk voor de ondergang van het thuiszorgconcern. En dat betekent dat de bestuurders mogelijk persoonlijk moeten opdraaien voor de schade. En een van die bestuurders was destijds VVD-senator Luc Hermans. Mea Vita ontstond in 2007 uit een fusie van vier zorginstellingen. Twee jaar later waren er... 20.000 werknemers, 100.000 cliënten en was de omzet een half miljard euro. En toen ging de boel failliet. We steken veel extra geld in het openbaar vervoer... maar dat leidt nauwelijks tot meer reizigers. Het Financiële Dagblad heeft de cijfers op een rij. In zes jaar tijd stegen de publieke uitgaven voor bus, tram en metro met 105 procent... terwijl het aantal reizigers steeg met maar 5 procent. De trein is niet meegerekend trouwens. De krant heeft dat uit een studie met de titel Werkt de markt voor openbaar vervoer? Nou, niet echt is het antwoord. Bij aanbestedingen wordt op van alles gelet dienstregeling, milieu, wifi maar niet op beheersing van de kosten. En bij buitenlandse bedrijven als Veolia en Arriva is onduidelijk waar het publieke geld naartoe gaat. De AIX-index bestaat 30 jaar. en de graaf stelt vast dat er steeds meer buitenlandse bedrijven op die lijst staan. De eigenaar Euronext vindt dat prima. Nederlandse nieuwkomers zijn schaars, dus buitenlandse bedrijven zijn welkom. Een ervaren beurshandelaar als Corné van Zijl ziet het met ledenogen aan. Ik krijg het management van buitenlandse bedrijven moeilijker te spreken, zegt Van Zijl. Hoe houd je dan de vinger aan de pols? Bovendien willen particulieren graag in Nederlandse bedrijven beleggen. Hotels in Europa worden steeds goedkoper, meldt Spits. Het afgelopen jaar was de prijsdaling 2%, en dat blijkt uit de hotelprijsindex van de website hotels.com. Die wordt morgen gepubliceerd. De hotelprijzen dalen al sinds 2008. Volgens de opstellers van de index komt dat door de crisis, de onzekerheid rond de euro en de neiging van Europeanen om hun vakantieplannen langer uit te stellen. Vermoeidheid komt niet alleen uit je spieren, het kan ook uit je brein komen. Dat heet centrale moeheid en het staat in het Nederlands Dagblad. Deense onderzoekers bekijken de rol van de stof serotonine bij moeheid. De aanmaak van die stof wordt gestimuleerd door antidepressiva... maar bij een overschot aan serotonine worden de zenuwbanen naar de spieren geblokkeerd en voel je je moe. En dat verklaart waarom mensen die antidepressiva slikken zich moe voelen. En de Denen bekijken nu hoe je die centrale moeheid opheft... en of je daar niet een pilletje voor kan maken. Zanger Tony Ronald is overleden, een Nederlandse held in Spanje... nog voor de tijd dat Johan Cruijff daar beroemd werd. Het AD schrijft erover. Tony Ronald had in 1971 een grote hit met Help... Get me some help. Zijn echte naam was Sigfried de Boer en hij kwam uit Arnhem. Tony Ronald was in Spanje zo beroemd... dat er op 19 maart nog een afscheidsconcert voor hem zou zijn. Dat heeft hij niet meer gehaald. Hij is 72 geworden en morgen wordt hij in Barcelona begraven. Tot slot weet trouw te vertellen... waar onze toekomstige koning Willem-Alexander is verwekt. Dat was... In Suriname. Trouwens, sprak er onder meer over met oud-parlementsvoorzitter Emiel Wijntuin. En die vertelt dat prinses Beatrix en Prins Klaus op huwelijksreis in Suriname waren. Toen in 1967 werd aangekondigd dat de prinses zwanger was, begonnen wij hier direct te rekenen. En volgens Wijntuin klopt het precies. De aftrap werd gegeven tijdens een bezoekje aan het binnenland. Doelpunt is volgens mij gescoord in het logeergebouw van Mungo. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Het uitgebrachte de single van de Amerikaanse zanger... Charles Bradley, strictly reserved for you. U hoorde het net in het nieuwsoverzicht. Iedereen in de Nederlandse polder wil nu met elkaar praten... alleen is het een beetje onduidelijk waarover dat dan moet gaan. Hans Andring, ga in Den Haag. Hoe volgde jij de gebeurtenissen in de polder vandaag? Ik zat vandaag in de thuishaven van het polderoverleg... in het gebouw van de Sociaal-Economische Raad in Den Haag, de SER. En daar werd een boek gepresenteerd, Nederland en het poldermodel. Want Max, weet jij wel hoe lang wij in Nederland aan het polderen zijn? Nou, zeker 50 jaar. Ja, en doe er nog maar eens honderd jaar bij. En nog een paar honderd jaar, want oh. volgens de schrijvers van dit boek... van de, de Universiteit in Utrecht, Maarten Prak en Jan Luiter van Zanden... polderen wij al duizend jaar. Oh. En dat was de, de aanleiding om minister Asscher uit te nodigen om eens te komen praten... over de sociaal-economische staat van uh, Nederland. En je zou denken van, nou, dit is de gelegenheid voor Asscher... om eens flink vooruit te blikken op dat uh, overleg met de sociale partners... dat van start moet gaan. Maar uh, Asscher was heel voorzichtig. Hij weet in wat voor gevoelige uh, vaarwater... <klaar> We zitten dus hij hield vooral uh, alle lijnen en uh, alle mogelijkheden open. Ik kan me voorstellen dat Lodewijk, als je in gedachten eigenlijk uh, meer bij de Federatieraad van de FNV zat, die uh, vanavond om zes uur bekend maakte dat ze wel willen praten, maar lang niet over alles. Ja, want het kabinet uh, zit natuurlijk ook in een erg uh, lastige positie. Uh, ze willen. Uh, Bezuinigen. Uh, er is een fors groeiende werkloosheid. Er is geen meerderheid in de Eerste Kamer. Ja en als je dan uh, zonder sociale partners, zonder die polder, die uh, besluiten moet nemen, dan wordt het alleen nog maar moeilijker. Het voordeel is, en dat bleek wel bij Asje vandaag, er is wel wat geld om als smeerolie te kunnen gebruiken bij die gesprekken tussen die sociale partners, de vakbonden, het kabinet en de werkgevers. Dus het enige waar Asje vandaag echt duidelijk over was, dat was zijn oproep. Laten we alsjeblieft met elkaar gaan praten. Er is ten tijde van de discussie over de zorgpremie 250 miljoen vrijgemaakt voor de sociale agenda. We hebben niet van tevoren vastgelegd wat je daarmee zou kunnen doen, maar je kunt dat ook gebruiken als dat is wat iedereen het liefst. Wil, om die WW-maatregel wat te verzachten. Uh, dat is geen geheim. Wat ons betreft is het bespreekbaar. Als de uiteindelijke afspraken goed zijn voor de arbeidsmarkt van Nederland... goed zijn voor de banen, uh, ook goed zijn voor de overheidsfinanciën... want daar hebben we met elkaar ook voor te zorgen... dan kan er met mij gepraat worden. Ja, Lodewijk Asscher, uh, ja, heeft het over het verzachten van die WW-maatregel. Dat gaat over het plan van het, uh, in het regeerakkoord... om de WW van drie naar één jaar... Uh, te verkorten? Is dat, is dat van tafel? Bedoelt hij dat, Lodewijk Ascher Ja, er zijn nog wat lange geluiden dat uh, die eis toch... Uh, veel minder hard nog overeind staat dan uh, aan het begin uh, uh, leek. De bedoeling is om het te verkorten na nou, twee jaar die WW duur Maar dat houdt dus in dat je maar één jaar nog de oude manier van de WW krijgt ongeveer 70% van de laatstverdiende loon. En daarna, na twaalf maanden, ga je naar bijstandsniveau. En daar zijn de werkgevers toch niet zo enthousiast over... maar de vakbonden zeker niet. Dus dat dat een onderwerp van gesprek is... waar het kabinet water bij de wijn moet doen, dat lijkt wel heel erg duidelijk. Ik kom zo bij je terug, Hans, want uh, na jou in Studio Den Haag... zit de fractieleider van de SP in de Tweede Kamer, Emiel Roemer... Goedenavond ook, meneer Roemer. Goedenavond. <kwijnt> wat, wat vindt u van die houding van Ascher? Er valt eigenlijk over alles te praten, als je het goed hoort. Ja, waar is daar maar eerder over begonnen natuurlijk... Eh, vlak voordat ze het kabinet in elkaar flansten. Ja, beter uh, laat dan nooit, meneer Roemer. Nou, nee, kijk, het, het is wel duidelijk dat het een beetje... paniekvoetbal aan het worden is. Ze krijgen in de gaten dat het helemaal geen stabiel kabinet is. Ze krijgen in de gaten dat eh, de harde bezuinigingslijn... die dit kabinet voorstaat, dat dat niet gedragen wordt door de bevolking... dat het niet gedragen wordt door economen... dat het niet gedragen wordt door de vakbeweging... en eigenlijk ook niet door werkgevers en ook de meeste partijen in de in de Tweede Kamer die hebben zoiets van ja volgens mij is er nu wat anders nodig dan een harde bezuinigingsmaatregel. Yep. Um, dus het is paniekvoetbal, het is niet, niet een echte uitgestoken hand, vindt u? Nee, kijk, als je zegt, van, er is, er is wel wat uh, beschikbaar. Kijk, de ledenraad van de, van, de, van de FNV was heel duidelijk... over de ontslagbescherming en over de WW, Dat valt gewoon niet te onderhandelen. Dus daar komt maar met zijn 250, moet je natuurlijk nooit, uh, kan hij daar nooit meer aan, aan tegemoet komen. Dus dat redt hij sowieso nooit. En er zijn natuurlijk veel meer problemen. Uh, vooral de oplopende werkloosheid is een enorm groot probleem. De doorgeslagen flexibilisering is voor de vakbeweging... en voor onze partij ook... een een groot probleem, dus er is wel heel wat meer te repareren... dan dat hij uh, nu suggereert. Nou, de andere belangrijke gebeurtenis vandaag in die polder... was de federatieraad van de FNV. Uh, vrijdag, uh, u noemde dat al, heeft de ledenraad van de FNV gezegd... van uh, je mag niet aan die WW komen en niet aan uh, de ontslagregels komen. Maar vandaag heeft de federatieraad van de FNV... Ton Heerts toestemming gegeven om te gaan praten. Uh, Begrijpt u er nog iets van bij de FNV? Nee, ja, kijk... Um... Ze zijn natuurlijk uh, uh, aan het kijken van, wat, gaan we, wat moeten we ermee? Ze hebben ook niet gezegd van, we gaan nu met het kabinet praten. Ze gaan nu eerst met de werkgevers praten. Dat is natuurlijk wel een hele slimme zet. Ja, wat is er slim aan? Nou, omdat de werkgevers denk ik op tal van terreinen... ook niet zitten te wachten op de maatregelen van het kabinet. Dus als ze op tal van terreinen daar overeenstemming over kunnen krijgen... en dat is wat ze proberen, dan staan ze daar sterker mee. De, de vraag is natuurlijk of ze daar met de werkgevers uitkomen. Want ze zullen op tal van terreinen misschien met elkaar eens zijn... maar een aantal grote issues zullen ze het zeker niet eens zijn. Dus nee, want als, als ze ver... daar al niet mee uit ja. uh, als we samen dan niet uitkomen, dan hoeven ze al helemaal niet naar het kabinet te komen. Want de werkgevers zullen toch blij zijn met die inkorting van de WW... en met die versoepeling van het ontslag? Ik zie het voordeel niet van, van daar eerst met de werkgevers over gaan praten. Nou, ik, hoor, ik spreek ook heel veel werkgevers op het moment. En uh, velen hebben zoiets van, dat is helemaal geen issue. Ik bedoel, op dit moment, de mensen vliegen er allemaal uit. Dus, dus die, uh, die ontslagbescherming, uh, dat is het issue op dit moment niet. En ook heel veel werkgevers, die erkennen dat als het oplopende werkloosheid is... en steeds minder banen, dat het dan wel heel cru is om tegen mensen te zeggen... die WW gaan we flink inkorten, want het ligt niet aan de dat ze niet aan het werk komen. Er is geen werk en er komen alleen maar werklozen bij. Waar werkgevers ook op zitten te wachten... is dat er nu geïnvesteerd wordt in de economie... en dat er geen lastenverzwaringen zijn voor, voor mensen... zodat de koopkracht alleen maar blijft dalen... en de economie alleen maar blijft krimpen. Dus, dus het is een veel groter probleem dat het kabinet uh, voorstelt. Het is ook onbegrijpelijk dat ze met zo'n uh, maatregel van 4,5 miljard aan extra bezuinigingen... in 2014 op de proppen komen. Dus zo'n Bernard Wientjes zegt wel... ik wil die harde maatregelen, maar eigenlijk vindt hij dat ook niet. Nou ja, ik heb Bernard Wientjes zelf natuurlijk niet gesproken... maar dit is wat veel werkgevers mm. uh, die zitten te wachten op, op werk... die zitten te wachten op investeren, dat de boel op aarde komt. Dus er zijn veel werkgevers die best werk uh, hebben... maar uh, die rekeningen niet betaald krijgen van anderen. En zo zit iedereen op iedereen te wachten. Er gaan uh, elke dag bedrijven over de kop... die, uh, die op zich misschien ook wel werken hebben, maar omdat anderen in de problemen komen, sluit dat van het ja. ene bedrijf naar het andere bedrijf door. De jeugdwerkloosheid in Nederland wordt een steeds groter probleem. Ja. Daar, daar zitten mensen op te wachten dat er iets van komt. Maar meneer Roemer, zoals u het nu vertelt, zijn vakbonden werkgevers twee handen op één buik. Op een aantal terreinen wel degelijk, maar er zijn ook uh, uh, zaken waar de, waar de vakbond hopelijk een zeer sterk punt ja. van maakt. En als het die nullijn van tafel moet, ik bedoel, dat is economisch is natuurlijk ook heel erg dom om ja. niet met nullijn te komen of een verlenging van de nullijn. De mensen nog langer uh, uh, op een bezuinigingsagenda te zetten. Kunt u, maar, daar, kunt u daar wat aan doen, meneer Roemer? Want de SP heeft natuurlijk gewoon ook veel invloed in bonden als FNV-bondgenoot en AvaCabo. Zit u eigenlijk mee aan de onderhandelingstafel via Nee, de FNV? uiteraard niet. Nee, wij, zitten, wij zitten in de Tweede Kamer aan tafel. En wij, wij zullen daar onze voorstellen uh, lanceren. En dat zijn voorstellen die wij niet alleen lanceren... die worden ook gewoon ondersteund door steeds meer economen. Stop nou eens met die bezuinigingsagenda... en kom eens met een investeringsagenda. Zorg dat mensen niet op een nullijn gaan zitten... maar dat mensen het vertrouwen krijgen dat ze weer wat te besteden hebben. Dat is de enige manier om eruit te komen. Ja. Er is misschien één ding vervelend voor het kabinet... dat is als de vakbonden eerst met de werkgevers gaan praten... en dan kijken of ze nog eens met de politiek willen praten. Ja, Die datum van 1 mei die Brussel stelt, komt wel steeds dichterbij. Ja, dat, uh, daar hebben ze nog niet eens met de Kamer over gesproken. Over uh, die flauwekul. Dat wij op 1 mei alles al in Brussel moeten hebben liggen. Ik bedoel, als we dat niet halen, dan halen we het gewoon niet. En Wat ons betreft was dat sowieso al een onding. Dat wij uh, eigenlijk Prinsjesdag en de, de Gouden Koetsrit... in Brussel moeten gaan houden ergens uh, eind april. Dus dat zou je niet betreuren. Hans, morgen zou er een Kamerdebat zijn... over ja, de sociaal-economische situatie. Heeft dat nou nog wel zin als de vakbeweging zegt... ja, we willen eerst nog eens met meneer Wientjes praten? Nou, er werd vorige week uh, erg gevochten wie de eer mocht uh, krijgen... wie dat debat had aangevraagd en wie uh, als eerste het woord zou mogen uh, voeren. Zo belangrijk vonden partijen het. Maar ja, met de ontwikkelingen van uh, zeker vandaag... Uh, ligt de bal voorlopig toch wel, uh, wel ergens anders... Ik denk dat het voornamelijk uh, interessant kan worden om te kijken hoe de Partij van de Arbeid in de VVD uh, erin gaan zitten. Voornamelijk denk ik toch wel afwachten hoe uh, het spel gespeeld gaat worden. Uh, d 66 zegt vooral uh, te willen waken dat die beloofde hervormingen, dat die uh, door worden gezet. En uh, ja, Emil Roemer die gaat denk ik heel veel vertellen van uh, wat hij net al <laughs> bij ons heeft uh, verteld: ja. over een heleboel bezuinigingen uh, wegzien te poetsen. Maar goed, het is in elk geval. Het nuttig om te kijken waar de ruimte ligt die uh, partijen zien... om nog een beetje te bewegen op dit uh, spannende dossier in de polder. Oké, okay, dank u wel. Oh, meneer Roemer, uh, ik weet dat u fan van B.B. King bent. de bluesiemer. Ja, nou en af. Heeft u ook wat met Jimi Hendrix? Jimi Hendrix, ja, dat is natuurlijk een gitaar uh, Daar ben ik mee opgegroeid dankzij mijn broers. Ik heb drie oudere broers. En uh, uh, zeker mijn oudste broer, uh, die had hem regelmatig uh, aanstaan... en daar kon ik ervan uh, meegenieten. Ja. Dan heb ik goed nieuws voor de hele familie. Want er komt een nieuw album van Jimi Hendrix uit. People, Hell and Angels. Uh, Hendrix is overigens 40 jaar geleden overleden. Uh, morgen komt dat album toch uit. En het oog heeft er al de hand op weten te leggen. Nog even dag zeggen tegen Hans Andringa in Den Haag. En tegen Emiel Roemer trouwens. En dan door naar Kees de Lange. Want die verzamelt al jarenlang Jimi Hendrix. Ja, eigenlijk sinds 1970. Is dit echt een nieuw album, meneer de Lange? Allemaal nieuw in de zin uh, dat het allemaal versies zijn die we nog niet gehoord hebben. Er staan een paar nummers op waar we nog nooit echt iets van gehoord hadden. Dus in die zin is de verrassing, maar aan de andere kant ook wel bekend hoor. Maar ja, iemand die al meer dan uh, 40 jaar dood is, uh, dat hij nog steeds uh, elk jaar eigenlijk een nieuwe cd uitbrengt. Dat is natuurlijk een hele wonderlijke situatie. Wat vindt u diep in uw hart? Want u zegt aan de ene kant onbekende nummers... aan de andere kant is het toch ook wel bekend. Wat vindt u diep in uw hart van, deze, van dit album? Nou, het wordt uh, langzamerhand iets minder, hoor, de spoeding, uh, De variatie is niet zo groot. Ik denk dat het ook een beetje komt doordat uh, een bepaald concept gekozen is. Van, uh, het moest dan uh, avonturen zijn die Hendricks uh, maakte buiten zijn vaste uh, groep. Ja, en dat kwam toch een beetje op dezelfde mensen neer. De meest verrassende nummers, dat zijn toch de nummers die hij met uh, vrienden van lang geleden gemaakt heeft. Dus, uh, van voor de Jimmy Hendrix Experience? Voor, uh, voordat hij uh, bekend werd. Dus uh, zeg maar, hij was een hele arme gitarist in, uh, voor 1966 in New York. En uh, in 1969 uh, was hij daar weer naar terug gegaan en heeft hij veel oude vrienden opgezocht en uh, de draad hier en daar weer eens opgepakt. Welk, uh, welk nummer raadt u ons aan te draaien van deze nieuwe oude CD? Uh, nou, het leukste vond ik zelf uh, Mojo Man. Uh, dat is uh, ja, eigenlijk uh, een, uh, een echt nummer. Het was vorig jaar al eens een keer uh, verschenen, want uh, de twee mannen die daarop zingen, dat een tweeling. Uh, die waren toen bekend als de Ghetto Fighters, maar die... Uh, zijn later uh, in het produceren van hip-hop en uh, dat soort dingen zijn, hebben ze een fortuin verdiend. En die hadden er wel een versie van gemaakt met de gitaar van Hendrix, maar dan met een eigen tijdsgeluid. Maar ik vind uh, de versie uit 1969 toch uh, veel mooier om te horen hoor. Ik dank u meneer De Lange en hier komt die Mojo Man. Oké. Okay. Het was dat van de vroege Jimi Hendrix... het staat op het postuum uitgebrachte album People, Hell and Angels... dat zeer badra uitkomt. Gisteren werd hij gepresenteerd. De routekaart van de menselijke stofwisseling. En die routekaart kan wetenschappers helpen... verstoringen in de stofwisseling tijdig te ontdekken. En die uh, stofwisseling die, uh, zou weer het gevolg kunnen zijn... van allerlei ziektes en aandoeningen. Althans, die verstoringen ervan. Gevolg daarvan, idealiter, is dat die ziektes en aandoeningen dan uiteindelijk beter en makkelijker kunnen worden behandeld dan nu het geval is. Hans van Beek is bioinformaticus bij het VU Medisch Centrum en u bent ook betrokken geweest bij het onderzoek naar die routekaart, meneer van Beek. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Ja, het begon eigenlijk. Het initiatief kwam van een groep uit San Diego, denk ik, en er werd een jamboree gehouden. En dat betekent van dat allerlei Experts invlogen naar IJsland, halverwege Amerika en Europa. Dus dat was voor iedereen betrekkelijk makkelijk. En we hebben een aantal dagen in collegezalen gezeten... met het idee van, uh, nou, we gaan uh, vastleggen wat er goed is aan wat we al hebben. En we gaan er nieuwe dingen bij vinden. Nou, dat was een allereerste begin, dus ongeveer, nee, drie half, dat? ongeveer drieënhalf jaar geleden. Diary. Ja, en... Uh, nou, als gevolg daarvan, als vervolg daarop... zijn uh, uh, vooral mensen in, uh, in, in IJsland en in San Diego en in Manchester... aan het werk gegaan om dat verder uit te werken... en dat te verwerken in een uh, artikel. En dat is gisteravond uh, In Nature, schijnen. wat een uh, prestigieus tijdschrift is. Ja, ik geloof het wel. Uh, dit klinkt bescheiden. Nou, hij staat ook in NRC Handelsblad uh, vanavond op de wetenschapspagina. Een inderdaad, prachtige kaart met uh, allemaal uh, lijntjes en verbindingen. Uh, als cynische journalist moet je dan natuurlijk een wetenschapper de vraag stellen: ja, maar wat hebben we hier nou aan? Nou, we hebben er veel aan voor het wetenschappelijk onderzoek. Uh, wat, wat we doen. Uh, laat ik een voorbeeld geven van wat wij doen, want dat is dichtbij. En dat, dat ken ik dan goed. Wij onderzoeken de ziekte van Parkinson. En daarbij speelt de stofwisseling ook een rol. Maar hoe? Precies, dat weten we eigenlijk niet. En wij gebruiken uh, deze database, dit computermodel... en zijn voorganger om te bepalen waar nou veranderingen kunnen zitten... in, in die stofwisseling. En dan, dan vind je een soort hotspots in het metabolisme... Um, die daarbij betrokken zouden kunnen zijn. Soms heel verrassend, uh, op heel verrassende plekken. Want als je het over stofwisseling hebt, heb je het dan ook over voeding... over eventueel verkeerde voeding? Uh, dat heeft daarmee te maken. Maar ja, de stofwisseling, dat, uh, dat, dat zijn de suikers, de vetten, de eiwitten... die ons energie geven en die geven ons... Bouwstenen om het lichaam op te bouwen. en de cellen netjes te onderhouden. Uh, daar is het allemaal voor nodig. Dus als dat ontspoort, geen energie, geen goede bouwstoffen. Uh, het niet wegvangen van schadelijke stoffen. zoals zuurstofradicalen. nou dan, uh, dan krijg je problemen. De stofwisseling is ja, uh, laten we maar zeggen. de benzine en de energie. en, en de smeerolie van het lichaam. Ik ga even naar Ben van Ommen, die is aan de telefoon en uh, hij doet bij uh, TNO-onderzoek. Hij is daar programmadirecteur systeembiologie. Goedenavond. Goedenavond. Bent u onder de indruk van deze routekaart? Ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig. En ook heel bijzonder nuttig. Wat is er nuttig aan? Hij ziet er prachtig uit in ja. elk geval. Ja, ik heb de kaart niet eens zelf goed bestudeerd, maar hey, ik snap wat er gebeurt. En kijk... Uh, wij werken toegepast. Wij kijken naar uh, wat gebeurt er nou met dieet uh, om gezond te blijven... en uh, wat, ge wat gebeurt er met het lichaam als het dieet verkeerde dingen op gang zet. Nou, overgewicht, obesitas, dik worden. En de ziektes die daaruit voortkomen, bijvoorbeeld diabetes, diabetes type 2... Uh, met dit soort kaarten begrijpen we er echt veel meer van. En de kaart komt ook uh, op het precies het goede moment, want wij en anderen... Uh, zijn bezig om veel beter grip te krijgen... op hoe het lichaam van ons met die ziektes omgaat... en ook hoe we daar veel beter met voeding mee om kunnen gaan. Ja, Dat is mijn vraag eigenlijk. Altijd mooi om alles te begrijpen en steeds ja, meer te ja. begrijpen. Maar ja, ja, ja. kun je ziektes als diabetes 2 of Parkinson... waar je meneer Van Beek het net over had, ja, ja. voorkomen? Nou, laat ik, ja, laat ik, nou, diabetes is makkelijk te voorkomen... Als je genoeg beweegt... Sporten, niet eten, geen chips eet, op de bouw. Dan, uh, dan, dan gaat het goed. Nou, uh, helaas uh, lukt uh, ons dat niet. Hè. Ik het ah. in zijn algemeen termen. Um, en wat er dan gebeurt, je komt bij de huisarts en je meet glucose, suiker. Je bloed en het zegt, hé, hey, dat is hoog. Je hebt diabetes, suikerziekte. Nou, dat klopt, dat is het symptoom. Alleen het symptoom is het gevolg van een aantal processen in het lichaam. En dat, daar komt de complexiteit om de hoek. Um, ...mijn lever doet mee, mijn hersenen doen mee, mijn spieren doen mee... ...mijn alle mijn pancreas doet mee, mijn vetweefsel doet mee... ...en ze spelen allemaal een andere rol. En wat nog, wat er, wat nog erger is, bij, bij verschillende mensen speelt dat op verschillende manieren een rol. Mm -hmm. nou, wat deze paper keurig aantoont, is dat in ons bloed, in ons plasma... ...honderden van die metabolieten rondzwemmen. En die metabolieten die vertellen een verhaal... Je vertelt het verhaal over de gezondheid van die organen. En wij meten die metabolieten. En we kunnen dus zeggen bij zo'n diabeet... Um, dit orgaan is bij jou op deze manier oké okay, of een beetje oké. Okay. En op die manier kunnen we dus het, van het hele systeem... ik ben systeembioloog, uh, in kaart brengen... welke onderdeel op welke manier rammelen of niet. En ook, begrijpen we steeds meer, op welke manier... met speciale, ook persoonlijke voeding deze organen een handje kunnen helpen. Meneer Van Beek, kan het ook uh, leiden tot inzichten... als, inzichten als uh, meneer Van Omme zegt het eigenlijk al... met deze voeding kunnen we een, je een handje helpen... dat er op den duur minder medicijngebruik nodig is? Dat, dat, dat artsen tips kunnen gaan geven als... je kunt je voeding veranderen, je hebt die pillen niet meer nodig? Ja, op den duur wel. En uh, wat is op den uh, duur? Nou, ik, uh, ik heb in de NRC gezegd 50 jaar... Uh, ik maak je dat niet meer mee. Uh, nee, maar iemand die tien is nog wel. Ja. En uh, natuurlijk doen we ons uiterste best om uh, veel van de toepassingen al veel sneller beschikbaar te maken. Maar ik denk niet dat uh, dat je Overoptimistisch moet zijn en de mensen valse hoop moet geven. dat we op zeer korte termijn uh, wonderen kunnen verrichten. Want er stond ook een interview met uw collega Hans Westerhoff vanochtend in de Volkskrant. die suggereerde. nou, die tijd komt dichtbij. Uh, de, dat je voedingsadviezen. in plaats van. van medicijnen kunt voorschrijven als arts. maar dat duurt even langer, denkt u? Uh, het, de tijd komt, maar het zal ze tijd nodig hebben. Kijk, we beginnen met. Dit te gebruiken in basaal onderzoek. Ik denk niet dat het met enkele jaren... Uh, bij de huisarts, of de specialist beschikbaar zal, uh, zal zijn. Of de kunnen artsen de baat mee hebben. Maar we proberen en natuurlijk er naartoe te werken van dat dat, uh, dat dat beschikbaar gaat komen. En iedereen in de computer kan inloggen en kan zien ja. wat moet ik eten. Nou, Hoe lang denkt u dat, dat dat gaat duren, meneer Van Ommen? Bent u optimistisch of pessimistisch daarover? Ik denk dat we, dat, dat we daar nu mee beginnen. Uh, kijk, ik werk niet aan Parkinson. Parkinson is een ziekte waar metabolisme een rol speelt, maar ook allerlei andere factoren, die begrijpen we lang nog niet allemaal. Bij mijn studie, diabetes, weten we dat vrij goed. En daar heeft het metabolisme, gedreven door voeding, een enorme rol. Nou, wat doen medicijnen bij het diabetes? Die onderdrukken glucose. Dus die bestrijden het symptoom. Wat ik doe, wat wij doen en wat we ook naar de gezondheidszorg brengen is het organisme, het systeem helpen om beter om te gaan met suiker. De oorzaak op te dus, je. Ja, ja, dus wij zeggen... Ik zou niet zeggen stop met de medicijnen, maar ik, ik zeg wel... wij hebben een veel betere manier. En dat is niet alleen minder eten, maar dat is ook op een specifieke manier... Eh, gericht naar een, een diagnose die al dit soort metabolieten in kaart brengt. En daar is deze kaart van uh, de twee Hansen uit Amsterdam bijzonder nuttig voor... En uh, vervolgens te zeggen, nou, in dit geval kunt u misschien beter meer visolie eten. Ja. Of in ieder geval, waar uw leven een beetje rammelt, meer carnitine. Hè, wat in vlees zit. Eerst het eerst het eerst meer is. sesamzaadjes nee. of noem maar op. Over 50 jaar nodig ik u allebei weer uit. En dan kijken we of het inmiddels ook helpt tegen de ziekte van Parkinson. <laughs> da dank u wel, meneer Van Omme, En dank u wel. En ja, gefeliciteerd met uh, de ontdekking, Hans van Beek. Nou, Oké, okay, goedenavond. Goedenavond.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 Trusting that it's lifting you up. Jason Ross was dat en Make It Mine. Adolf Hitler hield van de operetten en dan vooral van de operettes van Frans Lehaar. Alleen de Oostenrijks-Hongaarse componist zat er een beetje mee. Hij had veel vrienden die Joods waren en zijn vrouw was dat ook. Hoe moest hij daar allemaal mee omgaan? Nou, we weten inmiddels hoe, namelijk dankzij het boek... Componist van Hitler, Frans Lehaar, operette en ontkenning in Wenen van Johan Bosveld. En die zit hier. Goedenavond. Goedenavond. U dook in een geschiedenis. Uh, letterlijk alle archieven van Duitsland en Oostenrijk omgeploegd, krijg ik de indruk. Waarom zo gefascineerd door Lehaar? Ja, bij toeval eigenlijk. Ik, uh, ik hoorde ooit, een jaar of drie geleden denk ik... het verhaal over Frans uh, Lehaar... dat hij uh, uh, uh, uh, uh, uh. Ja, goed, in de smaak viel bij de nazi's, laat ik het zo maar zeggen. En tegelijkertijd getrouwd was met een Joodse vrouw. En vervolgens uh, is dat een beetje, beetje blijven hangen. En toen kwam het later nog een keertje terug. En toen kwam het in de vorm terug zoals, die, zoals het verhaal heel vaak verteld is. Namelijk dat uh, Lehaar dan weliswaar uh, uh, veel succes boekte onder de nazi's. Maar dat hij tegelijkertijd uh, de hele oorlog uh, in grote angst heeft verkeerd vanwege zijn Joodse vrouw. En dat hij zijn vrouw zelfs moest verstoppen voor uh, gestapo, overvallen enzovoort. En... Ja, geleidelijk aan uh, kreeg ik na het uh, lezen van, van uh, biografieën, uh, het onderzoek in archieven enzovoort, steeds meer het gevoel van, er zitten zoveel, zoveel inconsequenties in, er zitten zoveel zaken in die volgens mij gewoon niet, niet kunnen kloppen, die niet logisch zijn, dat ik steeds meer, steeds meer geïnteresseerd raakte in het ontrafelen van wat er nou mogelijk werkelijk uh, allemaal is gebeurd. Hoe populair was die bij de... Nou, ik weet het van Richard Wagner, maar uh, van de Haar is het eigenlijk nieuw voor me. Hoe nee, populair was die in Nazi-Duitsland? Nou, dat is ook een beetje... misschien ook wel een beetje een, een soort, soort uh, uitdagende uh, titel van het boek... Componist van Hitler. Als je uh, Componist van Hitler intikt in, uh, in Google... dan krijg je uh, er, eigenlijk alleen maar uh, Wagner. Uh, ja, gelukkig de laatste paar dagen uh, komt daar alleen Haar ook bij. Hij, hij was... Uh, Gelukkig dus, voor de omzet van uw boek, uiteraard. Uiteraard, ja. ja. Um, hij. De, de, de, de, de nazi's die, die hielden um, uh, heel erg van operetten. En, en uh, Hitler ook. En die, de, dat is een bepaald soort um, ambivalentie, zou je bijna kunnen zeggen. Die te maken heeft met het feit dat aan de ene kant zag men in uh, bijvoorbeeld de muziek van Wagner. Uh, hele duidelijke uh, idealen. zoals zij die hadden over, uh, over, over hun staat, over, over hun samenleving. Tegelijkertijd zagen ze in de operetten ook iets van... Uh, het, het volkstumlische uh, waar ze erg naar streefde. En, en de, gedurende de oorlog kwam er nog een ander aspect bij, namelijk dat vrouw Goebbels heel goed in de gaten had dat uh, de operettemuziek een uitstekend uh, middel was om de aandacht af te leiden van alle oorlogsellende. Kende ken Leher Hitler, kende Leher Goebbels? Ja, uh, die hebben elkaar al uh, in een vrij vroeg stadium uh, leren kennen. Uh, uh, in de jaren dertig hebben, hebben, hebben ze hun eerste ontmoetingen al gehad. Had. Uh, Hitler was, uh, was al uh, van Hitler is bekend dat hij als jonge jongen een tijd in Wenen heeft gewoond. Ja, omdat hij schilder. Kon, precies, hij probeerde op de kunstacademie te komen, dat is hem niet gelukt, hij is daar een beetje blijven hangen, maar tegelijkertijd heeft hij daar uh, niet alleen alle Waakner opera's plat gelopen, maar daar heeft hij ook kennis gemaakt met het werk van Lehár. En uh, vanaf dat moment was hij daar heel erg enthousiast over en toen zich de eerste de beste gelegenheid voordeed toen hij... Toen hij eenmaal aan de macht was, toen greep hij die ook letterlijk met beide handen aan om Lehaar te ontmoeten. En uh, dat, dat is ook het verhaal waarvan gezegd wordt dat toen hij voor de eerste keer ontmoette en hem zijn hand drukte, dat hij zijn handen een paar dagen niet wilde wassen om de handdruk van Leehaar. Nee, niet, niet te kwijt te ja, raken. Okay. We gaan even luisteren naar een kort stukje uit zijn bekendste operette: Die Loeste Gebieden. Bariton Ernst Daniel Smit, goedenavond. Goedenavond. Vaak gespeeld dit, dit Loeste wiet. Ja, ja, heb ik een paar, een paar producties mogen doen. Wat een geweldig mooi verhaal. Ik ben heel benieuwd naar het boek. Kende u het verhaal eigenlijk ja, van ik ben, ik de Hitlerkant? Ik heb de het gezocht toen de tijd, waar wat nu een museum is. en Ik weet van zijn vrouw dat, die, dat, die, die, dat ze in de oorlog een beetje ja, heel erg stil hebben proberen te houden. Heel stil zitten, vooral niet opvallen dat zijn vrouw wel gespaard werd, maar zijn Joodse libertisten... die werden wel allemaal in de concentratiekampen afgemaakt. Dus daar kleeft iets onbestemds aan. En uh, wat het ook een beetje ondefinieerbaar Maar wat ik ook vreemd vind, is de, de, de liefde wat die Hitler dan voelde voor zijn muziek... met thema's als, als zoveel, zoveel allochtonen buitenlanders... En, en, en, en rare dingen die niets met de Duitse uh, nazi-ideologie van doen hadden. Dus van, bij mij is het altijd bevreemd wat dan die fascinatie van Hitler was. Weet de schrijver dat? Nou, het is wel zo dat uh, toen de, de nazi's het eenmaal voor het zeggen kregen... in Duitsland en later ook in Oostenrijk... Ja. dat zo'n beetje alle uh, operettes van Lehár letterlijk geschoond zijn... Dat, ja, bet ja. dat betekent bijvoorbeeld dat, uh, dat um, um, nou ja, er zijn tal van operettes die een heel ander verhaal hebben gekregen. Uh, sowieso zijn veel, veel teksten herschreven omdat ze oorspronkelijk door Joodse libertisten Aha. waren geschreven. Ja, ja en Lonar, hè, en zijn, dat waren zijn ja. vaste libertisten. Want die, ja. Ja. die heeft die, die, heeft, daar, daar, ja, die, die luidzaam moeten toezien dat die wel afgevoerd werden. Ja. En Anneliesa Thalbers, een sterke noem, veraf ook nog enig Joods bloed... Ja, ja nee, precies. Het, het heeft hem wel achtervolgd Ja, dat, dat heeft het hem zeker. En daar heeft hij, daar heeft hij na de oorlog ook, uh, laten we maar zeggen, boete voor moeten doen. Nou waren er ontzettend veel artiesten, nou ook andere mensen. Uh, die stonden niet helemaal aan wat wij de goede kant noemen in die, nee. in die tijd. Uh, de, vindt u, meneer Bosveld, dat, dat hem echt iets is aan, aan te rekenen? Heeft hij mensen verraden? Heeft hij... Nou, ik vind niet dat, dat het aan mij is om hem iets aan te rekenen, want we hebben het wel over, ten eerste over iets dat 70 jaar geleden heeft gespeeld, en bovendien dan hebben we wel wezen, uh, wij hebben geen enkele mogelijkheid om op een fatsoenlijke manier een oordeel te kunnen vellen over wat er in die tijd is gebeurd. Wat ik, wat ik wel vind, is dat... Maar hoe ging die met die Joodse vrienden en huh? die Joodse medewerkers, die meneer Smitten net ook noemt, om? Nou, dat, is, dat, dat vind ik dus wel iets waar je, waar je een kritische kanttekening bij mag plaatsen, uh, uh, nu nog. Als je, als je kijkt hoeveel uh, Duitsers en Oostenrijkers uh, het gevaar zagen... en daar de consequenties uit trokken... Uh, dan kan het niet zo zijn dat hij, zich heeft, dat hij zich kon verschuilen achter... ik wist het allemaal niet. En in de, nee, de tweede nee, plaats... Nee, dat, dat, volgens mij heeft hij dat ook niet gedaan. Hij, is, hij heeft zich bewust stilgehouden. Hij ja. heeft, heeft geen statement gemaakt. En dat is iets wat je hem uiteindelijk misschien nog wel zou kunnen aanrekenen. Maar nou. dat is zoals u terecht aangeeft... Uh, Kijk eens terug in de tijd en uh, hoe sterk ben je zelf in zo'n situatie? Nee, dat, is waar, dat is waar, maar er staat tegenover. En dat, dat is nou juist hetgene waarom ik er ook wat kritischer over ben mm -hmm. gaan denken. Um, hij heeft zich niet stilgehouden. Um, hij heeft uh, elke verjaardag van elke natietopper heeft heeft gelukstelegrammen gestuurd. Hij heeft Hitler mooi ingebonden manuscripten gestuurd. Uh, ja. En hem gefeliciteerd met zijn verjaardag. Dat was op zijn minst een slijmbal. Ja. ja. Hoe lang, uh, meneer Bosveld, heeft hij de oorlog nog overleefd eigenlijk, tegen haar uh, die, die heeft de oorlog, on, laten we zeggen ongeveer drie jaar overleefd. En uh, uh, hij heeft zich na de oorlog erg verraden gevoeld, ook vooral door zijn eigen volk. Ja door zijn eigen land, moet ik zeggen. Uh, die, die, die zijn, uh, de Oostenrijk, uh, Oostenrijk beschouwde zichzelf als het eerste slachtoffer van uh, de naties En daar hebben ze erg van geprofiteerd. Ze hoefden weinig rekenschap af te, geven, af, af te leggen. Maar heeft hij in die drie jaar dat hij nog heeft geleefd... na de oorlog nog excuses aangeboden of erop nee. gereflecteerd? Of nee, hij, hij, niet? Hij, hij weigerde, hij weigerde uh, erover te praten. Uh, als men hem mee probeerde te confronteren, dan, uh, dan uh, werd hij zelfs boos. En dan zei hij, de mensen die mij kennen, die weten... Die weten wat er gebeurd is. Maar da, da, da, daar liet u het bij. Ja, het is wel vreemd dat. dat er is wel. Een... Laatste woord voor meneer Smit. Hij heeft zijn eigen lehaarmuseum Museum gekregen. In dat -E het Issel. Het is allemaal wel een beetje vreemd. Ik moet de luisteraar verder verwijzen naar het boek van Johan Bosveld. Componist van Hitler. Frans Lehaar, operette Operetten en ontkenning in Wenen. Dank u wel, meneer Bosveld. Dank u wel, meneer Smit. Goeiedag. Ja, het is vijf voor twaalf. En wie staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken vanmiddag wilde bellen had Pech, want die was druk bezig met het in ontvangst nemen van de eerste zak Malta-aardappelen van dit seizoen. Perkerkhoofd is culinair journalist. Goedenavond. Hi, hallo. Waarom krijgt een Nederlandse staatssecretaris de eerste zak Malta-aardappelen? Ja, uh, Nederland is een heel belangrijk land voor Malta. En omgekeerd uh, de, de Malta-aardappelen die. Uh... Die komen uit Nederland, worden geteeld op Malta... en gaan dan weer terug naar Nederland. Dus uh, een zeer nauwe relatie hebben we. Waar komen ze dan vandaan, de Malta-aardappelen? Nou, het po pootmateriaal komt uit Nederland. En dat gaat dan uh, naar Malta toe, wordt daar uitgeplant. Ze groeien uit, worden geoogst en geselecteerd... en, uh, en komen dan weer terug naar ons land... Het is zoiets als parma ham die van Nederlandse varkens komt... en dan via Italië weer in de winkel in Nederland terechtkomt. Zoiets, alleen hoeven ze niet zielig in een vrachtwagen. Wat, wat maakt de Malta aardappel bijzonder vergeleken bij, ik noem maar wat, het bindje? Uh... Ja, het, het, de Malta aardappel is eigenlijk geen soort aardappel. Want uh, het zijn uh, alfa's en santé's zoals je ze ook hier in Nederland kan, uh, kan kopen. Maar wat ze bijzonder maakt is dat ze gewoon heel vroeg in het jaar op de markt komen. Als wij hier helemaal spuugzat zijn van die oude aardappels die hier uh, uit liggen te lopen... Dan, uh, dan komen de eerste verse aardappelen uit Malta. Ze zijn niet lekkerder of zo, ze zijn gewoon vroeger. Ja, ja, ja maar ze zijn ook absoluut hartstikke lekker hoor. En uh, ja, lekker een klein beetje kruimig en uh, een beetje romig van smaak. Een beetje zoet. Ik vind het een hele mooie aardappel. Hoe moet je ze klaarmaken? Wat is de beste bereidingswijze van de Malta aardappel? Ja, je kan er van alles mee doen, maar het is erg lekker bij, uh, bij asperges. Die zijn er nog niet, maar daar, uh, zodra ze er zijn, uh, gewoon lekker gekookt met een beetje botersaus. Maar wat ook heel erg lekker is zonder een, een aardappelsalade van te maken. Een malta aardappelsalade? Ja, ja. Ik dank je. Oké, okay, graag gedaan. Ja, hopelijk heeft mevrouw geluisterd. Oei, wat een seksistische opmerking. Dit was Met het oog op morgen op deze maandagavond. Morgen zit hier Mieke van der Wij, En straks praat Casaluna ook over de vraag... komt er nou een sociaal akkoord of niet? Dan met Ron Meijer van de FNV. Goeiedag.